La cha, La tja is een oude melodie. La cha, maar dan als cha-cha, ja je danst er mee te de... draaien. La Cucaracha, La cucaracha, ja ik te door je lijf. La Cucaracha, maar dan als cha-cha, de dans die oude vloer oprecht. De... Waarom staan we hier te zingen, als twee klans wat rond te springen? Dat heeft duidelijk een reden, we zijn zo graag even alleen. Want we willen met z'n bijen, drie minuten lekker vrijen. En dat lukt het allerbeste, zonder iemand om je heen. Om tja tja, la cucaracha, het is een mooie melodie La cucaracha, maar dan nog tja tja, ja je danst dan niet Kom laat ons nu met z'n bijen drie minuten lekker vrijen Als het lang aan duurt dan vinden wij dat best Blijf maar rustig verder dansen, blijf maar lekker verder Chansen op de heerlijke muziek van het orkest en daarom tja, tja, la koe karak, tja. Het is een mooie melodie. La koe karak, tja, maar dan losja tja. Ja, je danst in niet de drie. La koe karak, tja, la ko karak, tja. Niemand kijkt hier op een val. La koe karak, tja, maar dan wel tja tja. Is een dans van jong en oud, is er niemand blijven zitten, is er niemand blijven krippen. Dan lachen wij nu in ons vuistje, dan vinden wij dat reuze fijn. Want we willen nu verdwijnen, samen achter de gordijnen, Daar komt u ons nu vast niet storen, u zult wel even bezig zijn. La koekarak, tja, la koekarak, tja, is zo'n mooie melodie. La koekarak, tja, maar dan nog tja, tja, ja, je komt er niet Dus wij gaan nu met z'n bijen drie minuten lekker draaien als het langer duurt dan dit een bijna pest. Lijkt maar rustig verder dansen, lijkt maar lekker verder dansen op de heerlijke muziek van het orkest.